aan een paspoort kunnen komen. Criminelen zijn steeds vaker actief in de illegale dierenhandel, ook in Nederland. De prijzen voor dieren en dierproducten zijn hier hoog en de pakkans is klein. Vooral ivoor, hoeren en tijgerproducten zijn gewild, meldt de voedsel- en warenautoriteit. Volgens Europese cijfers worden in ons land, op Duitsland na... de meeste illegale dieren en dierproducten in beslag genomen... Ook staat Nederland in de top 5 van landen die beschermde dieren importeren. Sinds een paar maanden werken opvoeringskantenaren in Nederland intensiever samen om dierenhandel aan te pakken. Onlangs werd een grote bende opgerold die handelde in dieren. Uit de gevangenis aan de havenstraat in Amsterdam is vanmiddag een man ontsnapt. Volgens justitie zat hij niet vast voor een geweldsdelict en is hij ook niet gevaarlijk. Meer details zijn niet bekend, de man is nog steeds spoorloos.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 Goedenavond. u luistert naar Labyrint, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. E. Nog twee nachtjes slapen en het is alweer kerst. Ziet u er ook zo tegenop? Nou, u bent niet de enige. Maar het kerstdiner, dat is vooral voor velen de bron van stress. Daar gaan we u bij helpen, want vanavond brengen we zelfs u in de kerststemming. Wens jezelf een lekker vrolijk kerstfeest. Neem het niet zo zwaar. Een uitzending vol wetenschappelijke tips... hoe zonder kleerscheuren het kerstdiner door te komen. Neuropsycholoog op Marcus is de gast. Hij ligt toe hoe je door bijvoorbeeld bananen of melk in het menu te verwerken... zelfs je meest chagrijnige schoonouders nog in een goede humeur krijgt. En in de rubriek Post zoeken we antwoord op de vraag... waarom sommige mensen een heel kwaaie dronk hebben... terwijl anderen van een paar glazen wijn juist vrolijk worden. Wens jezelf een lekker vrolijk kerstfeest... Ook de gastvoedingsmiddelentechnologe Rijkel Beumer, hij geeft tips hoe te voorkomen dat grootmoeder voortijdig bezwijkt aan salmonella of andere nare beesten die zich in het kerstdiner verscholen kunnen houden. Kortom, dankzij de wetenschap zou dit kerstdiner misschien wel een keer gezellig kunnen worden. Daar wordt ons kerstiné. en als je wilt dan eten er ook maar mee. We gaan samen Onze maag is ontkantelen. Eerst maar beginnen met. Uh... Hoe zorg je dat in deze economisch barre tijden... je gasten je niet zo de oren van het hoofd eten... dat je te veel boodschappen moet doen? Keert-Koert van Ittersom, hartelijk welkom. Marketing specialist aan Georgia Tech in de Verenigde Staten. U doet onderzoek naar uh, omgevingsfactoren bij eten. Dat, uh, dat is correct, ja. Wat voor omgevingsfactoren moet je dan aan denken? Uh, we hebben een heel aantal onderzoeken gedaan. Uh, degene waar we vanavond, vanavond over gaan praten zijn uh, de vorm van een glas... De lengte, een lang glas, versus een, een kort glas. Uh, de grootte van je bord, de grootte van opscheplepels, uh, de kleur van de tafellaken, een heel aantal factoren die, uh, waarvan we hebben laten zien dat, er, dat die van invloed kunnen zijn op, uh, op hoeveel je eet, hoeveel je drinkt. We hebben twee glazen meegenomen. Dit is een van de hele praktische dingen die jullie onderzoeken. Ja. Uh, een, een breed laag glas en een smal hoog glas. Mm -hmm. En uh, appelsap, we houden het netjes vandaag. <laughs> en een, een maatbekertje. Ja. En jullie zijn gaan kijken wanneer je eigenlijk de meeste, nou ja, laten we het zeggen dat deze appelsap bisky is: wanneer je de meeste drank binnenkrijgt bij het gebruik van welk ja. glas? En we hebben hier dus inderdaad twee glazen, een lang glas en een kort glas. En uh, het probleem is als je als mensen aan het drinken, aan het inschenken zijn. We focussen eigenlijk met name op de hoogte van de drank. En je, je, je, we compenseren niet voor de breedte van de drank. En als je dus twee glazen hebt met een verschillende vormgeving... waarbij de zelde, die, die exact dezelfde hoeveelheid kunnen, kunnen, kunnen houden... mensen focussen op de hoogte van de drank. En bij een kort glas, ja, je bent aan het gieten... en je denkt van, nou, dit is, dit is nog niet voldoende... dus we schenken er nog wat bij. En we hebben dus een aantal studies gedaan in dit domein. En een van de studies die we gedaan hebben is met, uh, met, met bartenders. Dus met, met mensen die achter maar, de bar staan. Maar dat zijn professionals, die dat moeten, professionals. Die moeten het, ja. het weten. Ja, ja. dus dat, uh, dat was dus onze fascinatie. We hadden dit laten zien met, met reguliere consumenten, zoals je wil... Maar uh, op een gegeven moment hebben we een studie gedaan met, uh, met, uh, met mensen die achter de bar staan, die gemiddeld vijf jaar ervaring hadden. En die hebben dus inderdaad gevraagd: van, nou kun je ook eens een één een, een, een shot uh, whisky of een shot... Uh, uh, um Gin en tonic, whatever. Um, uh, kun je dat inschenken? We gaven ze dan, de uh, ene, ene bar uh, tenen, die gaven we een, een, een kort glas en een andere lang glas. En een van de dingen die we dus vinden structureel... is dat ze dus twintig, bijna 20% meer uh, sterke drank in het korte glas schieten dan in het lange glas. Ik ben al begonnen. Twee, twee glaasjes appelsap. D dit lijkt mij een, een, een redelijk whisky maatje, mm -hmm. zelfs, ja. zelfs een klein beetje aan de krenterige kant. Precies. <laughs> maar, ik bedoel, het, het is kerst. Ja. Ja, we hoeven niks... Dus dit, dit is toch een net, net nou. glas whisky. Nou. En dit hier, dit, dit is ook een beetje aan de krent teruggekomen. Oh, ik heb nog een ja. pak. Uh, we, we, nou, schenkt u zelf in. Wat, wat u nou zelf zou zeggen, van lang, hard gewerkt. Wat u nou een nette maat vindt. Intussen wordt hier de tafel gedekt. Het wordt heel gezellig. We, we hebben een, een wit en een zwart tafellaken. Ja, wat een groot nou. experiment dit hoor. En dit wordt uh, ons, ons kleine kerstborreltje hier. Even ja, het kijken. is jammer voor de andere twee gasten. Annemieke is onze assistente, die, uh, die dekt de tafel. Dit vindt u een, een redelijke maat? Zo. Ik, ben, ik ben geen bartender trouwens. Even nee, <lacht> nee oké, okay. nou ja, maar goed. Nee, dit gaat inderdaad gaat niet, nou, niet goed. Ik denk dat het, uh, het brede glas... Wat toch... Ja, nee, zie, dat ga ik niet Je, is doet, een een, je ja. doet het zelf. Je doet het zelf. Laten we eens gaan meten. Uh, ja. Dit is het brede glas zoals u het heeft ingeschonken. En dan kom ik op... Nou ja, daar gaan we. Dit, dit is dus... 100 milliliter zit hierin. 100 milliliter... Uh, dat is nog best, een, best nog een hele bel. En in het smalle glas... Aha, 70 milliliter. Dus dat, dat, dat scheelt een slok op een borrel. Nu, nu mijn... Uh, mate, ik kwam op 90 milliliter in het brede glas. Dat ja, is wel heel Heel bescheiden. En op... Ja, dus dit dus is dan een hele praktische manier... om te zorgen dat mensen niet al te uh, bezopen raken. is, is ja. gewoon een smaller glas, een kleiner glas... want het lijkt al snel vol. Een lang, ja, glas, komt... een lang glas lijkt, lijkt meer. En, uh, en, uh, de grap is als je mensen na de hand vraagt... hoeveel heb je gedronken? 9 van 10 keer kunnen ze het verschil niet duidelijk maken. Dus het is puur een perceptueel uh, gebeuren. Als je, als je dan de, de, de, de, in dit geval drinken uh, opdringt... dan uh, mensen kunnen mensen het, het verschil niet eens vertellen. Want ja, 20% minder of meer drinken, dat is niet zo gruwelijk veel. Dus... Uh, ja, als je, als je slim wil zijn, dan, uh, dan neem je een langdun lang glas. Ja. Scheerverlichting of, uh, of gewoon felle verlichting? Wat, wat werkt het beste als je niet al te veel wil eten? En niet te snel wil drinken. Ja, we hebben dus één studie gedaan waarin we in een restaurant, in een fastfood restaurant, dus een, een, het heet het Hardy's, het is vergelijkbaar met, met McDonald's, uh, daar hadden ze een bijruimte en daar hebben we een, in dat restaurant, dus uh, het, het reguliere gedeelte was uh, ja, felle verlichting, plastic tafels, plastic stoelen, echt een standaard fast food restaurant. Dus, uh, en in de, in de bijruimte hebben we toen uh, een, een, een sfeervol restaurant gecreëerd. Dus we hebben we de, de, de ramen allemaal dichtgemaakt en donker gemaakt en indirect lichtgebruik gebruikt. En, en uh, tafellakens en heel netjes aangekleed. En wat we daar vonden is dat mensen die dus uh, iedereen die bestelde een eigen eten aan dezelfde balie. En op dat naderhand na uh, verwezen we dus naar een groep mensen naar het reguliere gedeelte. En het andere, de andere groep mensen naar het. het, het, het, het, het, het, het, het vriendelijker uitziende restaurantgedeelte. En wat, we daaruit, wat daaruit naar voren kwam... was dat de mensen die in het mooi uitziende restaurantgedeelte... Uh, bijna 20% minder aten... dan de mensen die in het fast food gedeelte zaten. Dus de sfeerverlichting... We, op dat, we kunnen niet echt zeggen van... Nou, het is alleen de muziek of het is alleen de, de verlichting. Maar het was gewoon een, ja, een atmosfeer creëren... waarin mensen rustig de tijd nemen om te, om te zitten en om te eten. En uh, ja, ik denk zelf meer belangrijk rustig je eet op eten. De meeste van ons zijn opgevoed met... Uh, uh, eet langzaam, uh, kou je eten goed en uh, laat je, je maag het signaal afgeven dat, dat, dat je vol zit. Dus als je met harde muziek in een felverlichte omgeving, waar ook een beetje de jachtige sfeer van haast hangt, uh, gaat zitten dan is de neiging om sneller te eten uh, ook groter. Ja, nou als je erover nadenkt bij een McDonald's, wat is hun doelstelling? Het is een fast food restaurant, dus de doelstelling is om snel je eten te krijgen, snel naar binnen te werken. Het en moet je, ook niet te gezellig het, worden. Het moet niet te letten, nee. Want je, je, dan zit je een, een tafel uh, bezet te houden, waar iemand anders kan zitten. Dus uh, de doelstelling is gewoon om je, om je Snel binnen te krijgen, eten te geven, eten naar binnen te werken en weer verder te gaan. Nou, als je dan dat nou wil vertalen naar je, naar je huissituatie. Uh, kijk, om, om zo ver te gaan om te zeggen, alle gordijnen dicht en een vrolijke muziek opgaat misschien wat ver. Maar in ieder geval de tijd nemen om, om rustig te eten, om je eten rustig op te eten en niet naar binnen te schrokken. Wat je. Binnen Amerika zie je dat een klein beetje. Dat toch het, het, het, het gezinsmoment, gezamenlijk aan tafel zitten, dat, dat wordt minder en minder. En mensen eten ja, aan, de, aan, de, aan de keukenbar, wordt even snel een uh, maaltijd naar binnen geschrokken. En de tv aan, ja. De tv aan, en precies, een wit dus, tafellaken, een witte uh, bord. Een, een zwart tafellaken, een zwart bord. Ja. En twee um, grote schalen met pasta. Dit, dit is Zwarte ons volgende. Een pasta en. Nou ja, een soort van witte. Witte pasta. citroenpasta, zou te ruiken. Ja, belangrijk voor volgende experiment. Ik krijg hommel. Ja, nou. <lacht> die is, is lekker hoor. Die is, is lekker. Uh, jullie hebben deze proef ook al gedaan. Ja. Wat, wat is de proef precies? Nou, we zijn begonnen met, uh, met uh, een studie waarin we eigenlijk vonden dat, uh, dat mensen de neiging hebben om meer eten in de grote bol of op een groot bord te doen dan op een kleine bollen bord. En uh, daar zijn, toen wilden we gaan uitzoeken van hoe komt het? Wat bedoel je volgens mij kom? Kom. Ja. Ja. <tonsult> precies. Ik, uh, ja, er zijn een aantal terminologieën die wat weggezakt zijn. Maar een, een kom, sorry. Ja, dus een groot bord of een grote kom... Uh, versus een klein bord of een kleine kom. Mag ik één ding er tussendoor vragen nog? Ja. Want op zich denk ik dat het toch hartstikke logisch Op een kleine bordje past gewoon minder. Nee, precies. precies. <tonsult> ja. Ja, dat is een hele goede opmerking. Dus een van de dingen die we, die waar we altijd... Uh, vroegen wij ons dus ook af of dus het, ja, het, het puur een capaciteitsissue is. Dat mensen eigenlijk het liefst met een klein bord of een klein... Um, Kom, <laughs> um, vaker teruggaan, maar is, we hadden, de studies die we gedaan hebben, dat was de kleine kom of het kleine bord was altijd groot genoeg om de mensen om voldoende op te scheppen. En um, dus dat vonden we, dat, dat hadden we uitgevogeld, dat, ja, dat mensen de neiging hebben om dus meer eten op een grote, in een grote kom te doen of een groot bord, dan een klein uh, kom-of-bord. En toen wilden we, dus gaan, gaan we, wilden we uitzoeken van hoe komt dat nou. En toen kwamen we uiteindelijk bij een, uh, een illusie uit, dat heet het heet de Buff illusion uh, dat is een, uh, del, Meneer Buff was een uh, Belgische filosoof, die, uh, die, die die illusie uitvond, die basically uh, laat, laat zien dat um, de grootte van een cirkel. Uh, die hangt af van de grootte van een cirkel die daar omheen zit. Dus als ik een, een cirkel van 10 centimeter uh, teken... met een diameter van 10 centimeter... en daar een cirkel omheen trek van 11 centimeter... dan lijkt de, de, de cirkel van 10 centimeter in mijn hoofd... lijkt die, um, groter dan dat die werkelijk is. Dat is hoe het brein uh, signalen in zich opneemt ja, uiteindelijk. Ja, precies. Maar dus het is de, de illusie en, en de, de analogie is... oké, okay, ik wil zeg maar soep in een, in een kom gieten... en de diameter van de soep is zeg maar 10 centimeter in mijn hoofd. Dat is de hoeveelheid die ik wil, wil inschenken. En dan ga ik dat in mijn kom projecteren... en dan ga ik proberen die 10 centimeter te recreëren die ik in mijn hoofd heb. En dan wordt dus het contrast met, met de grootte van de kom die begint een rol te spelen. En als je het in een grote kom giet, dan lijkt die 10 centimeter lijkt, lijkt minder in je hoofd. Wat je gaat doen, is je gaat meer schenken. Dus je, je, de, de, de hoeveelheid soep is 10 centimeter in diameter... maar je blijft schenken, want je denkt van het is nog niet genoeg. En, werkt en ongeveer kleine... hetzelfde als het, als het whisky uh, glas. Ja. Maar, maar de kleur, want dat, dat vind ik fascinerend... Dat, dat je dus zwarte pasta op een ja. contrasterend wit bord... met een wit tafellaken mm -hmm. zou scheppen... of op een uh, zwart bord, dat het dus schutkleur wordt. Ja. Ja. Los van wat, wat mooi is... Ja. Nou, maar dat, dat heeft dus weer te maken met de illusie. Het even. De, de, de illusie die hangt dus ook af van hoe scherp de contrasten van de kleuren zijn. En als je dus denkt aan, aan, aan als je de, in dit geval de zwarte pasta in je hoofd projecteert op een wit bord, is er een duidelijk contrast, dan is de illusie wel aan het werk. Maar als je dezelfde donkere zwarte pasta op een zwart bord projecteert, dan heeft je je, je, je, je brein, je, je, je, je hersenen, die hebben er meer moeite mee om uit te vogelen en wordt het effect van de illusie zeg maar groter. En dus wat we vinden is dat als je zwarte pasta op een zwart bord zou uh, serveren, dan serveer je nog meer dan zwarte pasta op een wit bord. Dus het is goed om contrast. Maar het is ook mooi hoor. Dus ik, ik denk dat meeste, de meeste mensen van nature al ja. contrasten zouden zoeken. Ja, uh, ja maar dus even, het, het, is, het kan als een tip zijn, als je zover wil gaan en je zegt van nou, ik, wil, ik, wil, ik heb verschillende kleuren borden, dan het advies zou zijn om een hoog contrasterend bord te nemen bij je eten. Uh, maar tegenovergestelde geldt voor tafellaken. Dus bij tafellaken, als je, als je dus niet wil worden beïnvloed door die illusie... dus om, om het effect van overserveren zoveel mogelijk te minimaliseren... dan wil je eigenlijk een tafellaken wat dezelfde kleur heeft als je bord. Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat het, effect, het contrasterende effect van het bord valt weg. En je hersenen die hebben, die zijn beter in staat om, om objectief de hoeveelheid uh, eten uh, te, te controleren, zoals je wil. En dan word je wordt niet zoveel door de illusie beïnvloed. Uh, neem een beetje pasta <laughs> en dan uh, gaan wij. Uh, ik intussen... dat ik het zo verkeerd heb gedaan. Want op de zwarte ligt inderdaad veel meer pasta ja, dan op de witte. Met de ligt... zwarte pasta. Want... Toch wel? Dit is ook aardig een, een vol bord geworden, ja, de, ja. De, de gele nee, sorry pasta. Hoor. Ja, nee, ik vind, <laughs> ik vind het heerlijk. Citroen, vind ik citroenpasta. Uit. Dan Koert van Iterson, marketingdeskundige verbonden aan Georgia Tech. Blijf uh, lekker zitten en geniet mee van dit uh, kerstdiner. Straks gaan we ons buigen over nog zo'n heikele kwestie tijdens het kerstdiner, namelijk de kwade dronk. Maar eerst uh, maken we het eventjes gezellig. Niet elk kerstdiner verloopt even harmonieus. En degene die kookt staat vaak stijf van de stress. En lang niet alle dinergasten vinden elkaar diep en hun hart aardig. Gelukkig bestaan er ook voedingsstoffen waar we blij van worden. De kunst is dus om die subtiel in ons eten te verwerken. Rob Marcus is neuropsycholoog verbonden aan de Universiteit van Maastricht. En hij doet onderzoek naar stemmingsverhogende stoffen. Dank voor uw komst. Neem, neem uh, allereerst ja, even een, een, een banaan, iedereen. Want, want een banaan, dat schijnt al enorm stemmingsbevorderend ja. te werken. Ik stel voor dat ik hem even wacht tot we het gesprek <lacht> hebben. Zal we, ik wel opeten? Ja, nou, wat u wilt. Ik, ik, <lacht> uh, ik, ik neem intussen wel gewoon een, een stuk banaan. Wat zit er in banaan wat onze stemming zou kunnen verhogen? Nou, heel, heel kort gezegd uh, zal het waarschijnlijk gaan over de tryptofaan, de aminozuur. Maar even heel, heel, heel kort of vooraf, is dat uh, als we kijken naar de effecten van voeding op, op stemming in dit geval dan. Hè, dan, uh, moet dat, uh, uh, dan zijn er eigenlijk drie verklaringsniveaus waarop je dat zou kunnen verklaren mm -hmm. hoe dat dan kan. Want inderdaad, sommige voedingsmiddelen die zorgen ervoor... dat we ons beter geluimd voelen, beter gestemd voelen. Nou, er zijn eigenlijk drie niveaus. Het ene niveau is gewoon de pure sensatie van voeding. De orosensorische kwaliteit, bijvoorbeeld het zoete smaak. Als baby bijvoorbeeld al heb je al een voorkeur voor zoetigheid. Als je een baby een zoetig druppeltje op de lippen uh, plaatst... dan gaat een baby lachen. En doe je iets van bitterheid, dan gaat een baby huilen. Dus we hebben een soort van aangeboren voorkeur voor zoetigheid. Dus het ene niveau is gewoon puur de, sens de sensatie van voeding... Uh, een ander niveau is de verwachting die mensen hebben. Mensen hebben gewoon over bepaalde voedingsmiddelen verwachtingen. Bijvoorbeeld uh, bepaalde theorieën veronderstellen... dat een bepaald voedingsmiddel je beter gestemd maakt. Dus een verwachting kan er ook voor zorgen... dat mensen zich daadwerkelijk beter gaan voelen. En, en dan kom ik nu uiteindelijk bij het tryptofaanverhaal. En dat is het, het laatste niveau. En dat gaat dat sommige voedingsmiddelen... Uh, die hebben een bepaalde consistentie, een bepaalde aminozuurconsistentie. In dit geval tryptofaan bij de banaan. En die worden verondersteld dat het bepaalde neurotransmitters... chemische middelen in, de, in het brein die du zenuwsignaalcommunicatie verzorgen. Eh, dat het eh, als het ware bouwstoffen zijn... voor die neurotransmitters. En we hebben één neurotransmitter... dat is heel belangrijk bij stemming. Bijvoorbeeld serotonine. Eh, erg belangrijk bij depressie ook. nou Wat je nou ziet is dat tryptofaan is de enige bouwstof voor serotonine. En tryptofaan, dat zit heel veel in bananen. Dat is een aminozuur die het lichaam niet zelf maakt. Dat is een essentieel aminozuur. Dus dat betekent eigenlijk dat als je die serotonine in de hersenen wil verhogen... dan kan het alleen maar wanneer er voldoende bouwstof is. Zit het alleen in banaan? Want Je mocht maar geen bananen uh, lusten. Nee hoor, dat zit zeker niet alleen in banaan. Je kunt het ook gewoon zelf kopen in een tablet. Heel goedkoop. Maar het belangrijkste misschien wel eens om te zeggen is dat... Uh, oft de bananen je stemming nou beter maken omdat er tryptofaan in zit... dat geloof ik zelf niet. De het verhaal van tryptofaan klopt, maar het blijkt uit ons onderzoek gewoon... dat als je die tryptofaan manipuleert, dan blijkt dat mensen heel erg verschillen in de gevoeligheid waarbij ze door middel van tryptofaan... wel of niet beter gestemd raken. Het heeft toch echt te maken met bijvoorbeeld... het geldt alleen voor mensen die een bepaalde... Ja, we noemen dat een serotonine gevoeligheid in het brein hebben ontwikkeld. En bijvoorbeeld je kunnen gen dragen. Daarbij mensen die hebben een bepaald gen, een bepaald genotype... die hebben wat meer profijt van tryptofaan dan bijvoorbeeld andere mensen. Dus vrolijkheid is ook een aanleg... Nou, ik wil niet zeggen dat het een aanleg is, maar die gene, bepaalde genotype kan, kan, kan bepalend zijn voor de maat waarop tryptofaan je stemming verbetert. Maar laat, laat duidelijk zijn dat uh, het allerbelangrijkste is, uh, die tryptofaan moet naar de hersenen getransporteerd worden. En dan kun je wel zeggen, nou we gaan nu een banaan eten, maar ik denk dat als je een half uur daarvoor of daarna pasta met, met pastasaus eet, dan is het effect van die tryptofaan transport naar de hersenen. Geheel voorbij. He, dus het, is, het verhaal is wat complexer. Maar in theorie zou je kunnen zeggen dat wanneer mensen een banaan eten... dat ze zich daar beter door gestemd voelen. Maar dat kan dus verschillende verklaringen hebben. Op de van is van. Dit is vrolijkheid. Uh, dan, dan heb je ook nog uh, stress. Ja. Dat bord pasta wat u al noemt, ja. dat zou stressverlagend werken. Hoe, hoe weten we dat en hoe werkt ja. dat? Nou, dat is een erg, dat is een erg interessant punt. Uh, jullie hebben net ook met de vorige gast gehad over het pasta bijvoorbeeld. Uh, nou, het interessante is nu dat uh, wat je ziet, is dat uh, uh, uh, pasta koolhydraten, hè, zitten daar voornamelijk in. En die koolhydraten die doen iets heel leuks in het lichaam. Die zorgen er namelijk voor dat de tryptofaan die wij al in ons bloed hebben... dat die tryptofaan eh, tot in grotere percentages beschikbaar komen voor de hersenen. He, bijvoorbeeld, en als je, als je koolhydraten nuttigt, pasta nuttigt. Niet te veel saus erop doen, wat dat betreft. Maar als je eh, voornamelijk pasta's eet. Of heel veel brood, bijvoorbeeld. He, dan zie je dat er een glucoserespons ontstaat in het lichaam. En die glucoserespons doet iets heel leuks. Die zorgt ervoor dat de hoeveelheid tryptofaan. ten opzichte van andere aminozuren het wint in het bloed. En die wint de transport naar de hersenen. Dus er is een soort van competitie. En dus het feit dat bij sommige mensen pasta de stemming verbetert, zou dus ook weer... op het biogeme-niveau althans uitgelegd kunnen worden... omdat pasta ervoor zorgt dat er meer tryptofaan naar de hersenen komt... en dat serotonine toeneemt in het brein. Dat hebben wij meerdere malen de afgelopen 10, 15 jaar... heel consistent aangetoond. Maar ook collega's in, op MIT Amerika, in Amerika, in, in Duitsland bijvoorbeeld. Maar hoe, hoe toon je dat aan? Dan moet je ja. iemand diep ongelukkig... Uh, <laughs> binnenkrijgen en dan moet je pasta erin krijgen en daarna de tryptofaan meten en zien of die al wat blijer wordt. Ja, gaat. precies zoals je het zegt. Het is eigenlijk heel. Erg. Het, is, het, het, het experiment moet natuurlijk gewoon goed gecontroleerd zijn, maar daar, daar gaan we natuurlijk gewoon vanuit. Dat, dat hebben we de technieken gewoon voor. Maar wat wij heel vaak hebben gedaan, maar ook collega's in andere landen, is dat we mensen eerst screenen op de mate waarin ze vaak stress of juist geen stress meemaken. Het idee is dan dat juist de mensen die veel stress meemaken, die hebben een tekort in serotonine in de hersenen. Dat hebben we ook aangetoond aan de hand van fMRI en de analyses gedaan. Uh, die mensen die stellen we dus onder een lab, in een laboratoriumtaak, onder stress, acute stress. En voordat we dat doen, geven we mensen bijvoorbeeld afwisselend placebo die, die eten, of koolhydraatrijke die eten, of glucoserijke die eten. En dan meten we gewoon de mate van tryptofaan instroom in de hersenen. En we meten dan wat het effect dan is op stemming. Op allerlei impliciete taakjes. Taakjes die iets zeggen over de mate waarin mensen zich goed voelen of minder goed. Dus dat kun je heel wel kun je dat, kun je dat meten. Ja. Dus je laat iemand een stressvolle taak uitvoeren. En intussen ja. uh, ga je hem in het dieet wat fluctueren, ja. zodat, zodat ja. je kunt zien wat, wat ja. de effecten zijn. Ja, als je een dieet neemt waarvan duidelijk is... dat het, dat het op, in het plasma, op, in het bloed, maar ook in het brein zelf... het effect heeft dat het de toename van zo'n tryptofaan-aminozuur... bijvoorbeeld toeneemt, en als daaraan gelinkt... dan ook blijkt dat juist die groep in die taak... dan beter gestemd is onder stress... dan kan dat een veronderstelling zijn dat dat door die tryptofaan komt. En, en de placebo-gecontroleerde studies laten dat ook wel zien. Maar ook hierbij weer, dat is één verklaringsniveau... Je zou ook gewoon kunnen zeggen, maar dat, dat controleren we natuurlijk wel. Als je, niet, als je het niet goed controleert, dan kunnen mensen ook beter gestemd zijn. omdat ze de pasta gewoon lekker vinden. Maar in de onderzoek proberen we dat goed te controleren. En dat blijkt inderdaad dat dat biochemische verklaringsniveau. toch ook een belangrijke bijdrage levert in de stemmingseffecten van onder andere pasta's. Ja. Zou, zou voedsel ook een rol kunnen spelen bij het bestrijden van depressie? Als, als het nee. echt uh, ernstig nee. wordt. Nou, ik moet wel zeggen, er zijn verschillende uh, voedingsmiddelen. Eh, bijvoorbeeld, uh, als je, dat zijn dan bijvoorbeeld kruiden, Sint-Janskruis bijvoorbeeld. Maar we hebben het nu eventjes over iets als pasta of tryptofanaminozuren. En daarvan kan ik toch echt met zekerheid zeggen dat. Uh, dat, dat hoor je het. hoort wel veel. Er zijn veel claims waarbij het wel verondersteld wordt. Maar dat is absoluut onjuist. Dat, is, dat, klopt, dat klopt echt niet. Mensen die dat zeggen. Die vertellen onzin, dat is niet zo. En dat komt ook omdat uh, als je tryptofaan als aminozuur binnenneemt... of een pasta gerecht bijvoorbeeld, uh, waarbij die glucoserespons hoog optreden... dan is het een soort van non-selectief non non effect. En mensen met een depressie, daarvan weten we gewoon... dat juist op het receptorniveau, op het serotonerige receptorniveau in, het, in de hersenen... daar is heel selectief is er een bepaalde verandering in gevoeligheid. En die selectiviteit kun je niet toepassen aan de hand van voeding. He, dat we hebben we al studies gedaan. Kunnen we niet een aanvulling zijn? Hè? Mensen die een antidepressief nemen... dan raakt een, bijvoorbeeld, dat, dat, dat raakt wat lager. Kun je dat aanvullen met voeding? Nou, Ook daarvan vinden we eigenlijk geen effect. Dus resumerend. Uh, aan de hand van voeding is het onmogelijk... om klinische effecten te, te veroorzaken op het gebied van stemming. Maar ook bijvoorbeeld diëten die veronderstellen... dat ze ADHD kunnen verminderen. Nonsens. Klopt in de wetenschap niets van. Er zijn enkele studies, maar als je kijkt naar de normaalverdeling... van de meeste studies, is daar absoluut geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar een beetje stemmingsverhoging, dat, dat is nog wel te bereiken? Ja. Gewoon, in, het gewoon... lab zeker. in het lab zeker. En uh, als je kijkt naar het uh, naar dagelijks leven, dan blijkt ook absoluut dat voeding... Maar juist ook de omgeving die je collega net vertelde... een belangrijk effect is waarom mensen zich pas, uh, dus juist goed gestemd voelen. Eén verklaring is biochemie. Dat, dat is ook echt zo. Maar het is heel erg moeilijk om te vertellen in welke situatie... een specifiek banaan bijvoorbeeld nou echt die stemming heeft verbeterd. Komt dat nou echt door het tryptofaangedeelte? Of komt dat nu juist omdat mensen heel erg gek zijn op bananen... Of dat ze daar verwachtingen over hebben dat het hun stemming zal verbeteren. En of of blije van... herinneringen die terugkomen. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld die dus die ene banaan uit uh, je ja. jeugd. Ik kan dingen benoemen ja. waardoor je je beter gestemd voelt als je gaat eten... dan puur de biocheme-effecten in een voedingsmiddel. Ja. Chocolade, daar gaan altijd de ja. meest wonderlijke verhalen over de ronde. Ja. Uh, waarin zou hem dat zitten? Wat zit er ja. in chocola wat stemmingsverhogend ja. zou kunnen werken? Nou, Dat is een heel interessant uh, voorbeeld. Uh, we kennen allemaal, denk ik, uh, de chocoholics-verslaving... Uh, die vooral in Amerika... maar dat geldt wel vaker voor andere voedingsmiddelen ook in Amerika... moet ik zeggen. Maar vooral die chocolade, daar is een behoorlijke verslavingspercentage uh, van. Uh, ook in Amerika en in Nederland ook wel. En uh, daar is heel veel studie naar gedaan. Ook in, in Engeland veel studies naar gedaan. En men veronderstelde in eerste instantie het cafeïne-element... dan wel het tryptofane-element. En daarvan blijkt dus niets waar te zijn. Wat we veronderstellen nu... ik denk dat er iets van meer dan 75 studies zijn gedaan naar chocolade. En waarvan, waarvan wat het meest uh, waarschijnlijk lijkt... is dat het puur met chocolade te maken heeft... met de, met de, de effecten van chocolade in, de, in het orensensorisch gebied. Dus het is zacht, een zacht, smeltend gevoel. En het heeft een hele een zoetige, ja, een zoetige sensatie. En het blijkt uit onderzoek dat dat toch bij chocolade... Althans, het, het, het, het, het sterkste effect uh, sorteert op stemming. Niet ja. de suikers, uh, niet de cacao. Nee, maar dat is gewoon ja, de al, sensatie. Ja, als je kijkt naar wat men, wat men normaal uh, in de studies heeft gedaan, wat, wat, waar, waar de meeste studies naar wijzen, dus niet een enkele studie of twee, maar gewoon als je ze allemaal bij spreken vergelijkt, dan lijkt het erop dat het effect van chocola op stemming toch echt komt. Door, door, door, de, door, de, door de consistentie van chocola, het zachte, zoete, zachte gevoel wat je erbij uh, ondervindt als je het inneemt. Desalniettemin, niet te min, het kerstdiner wordt al met al pasta met euh, banaan en chocolade. Als je daarin gelooft, dan heb je absoluut succes. Ja. Rob Marcus, ja. dank u ja. wel. Nou, om alle informatie rustig te verteren, moet natuurlijk ook gebeuren verteren... gaan we een echte kerstplaat draaien. Vindt u daarvan? Christmas, baby. You sure did treat me nice hmm. I said Merry Christmas, baby You sure did treat me nice Now you gave me a dollar ring for Christmas And I'm living in paradise Gentje Oosterhuis, Merry Christmas, Baby. Koort van Interzoon. Lijkt me muziek om rustig uh, bij te eten. Of, of kan het ja, nog rustiger? Daar kun je rustig bij eten. <laughs> dit is, dit Lachtig, is, uh, ja. En dan ga je ook langzaam eten. Dat is ook heel belangrijk. Wens ja. jezelf eens lekker, vrolijk kerstfeest. Neem een goed glas wijn. Wie weet ooit hoe donker deze dagen zijn. In de rubriek Post kunt u elke week terecht met een vraag. Iets waar u al een tijdje mee rondloopt, wat u altijd al heeft willen weten. Labyrintradio.vpro.nl. Vandaag ben ik degene die de vraag heeft. En uh, mijn vraag ga ik stellen aan Arns Schellekens van het UMC Sint-Radboud. Hij weet alles van alcoholverslaving. Goedenavond. Goedenavond. De vraag is: um, Hoe kan het toch dat sommige mensen een kwaadje dronk hebben, terwijl anderen na een paar glazen wijn vrolijk worden? En is dat dan iemands ware aard die naar boven komt? Nou, dat is een hele interessante vraag. Uh, over iemands ware aard vind ik een beetje lastig om te beantwoorden. Maar uh, er zijn wel wat uh, aanwijzingen wat, wat maakt dat de een eigenlijk um, een kwaaie dronk heeft... en de ander uh, daar geen last van heeft. En dat is vooral onderzocht rond agressief gedrag en agressie naar alcoholinname. Uh, daar zijn eigenlijk drie hersengebieden bij betrokken... ...de voorhersenen, de frontale cortex... ...dat is het gebied direct achter je voorhoofd zal ik maar zeggen. Daar wordt eigenlijk controle over het gedrag en het denken aangestuurd. En daarnaast heb je uh, zeg maar het beloningscentrum in de hersenen... ...wat uh, de aandacht vestigt op allerlei zaken in de omgeving. En de amygdala, wat de, de amandelkern... ...die eigenlijk uh, allerlei dreigingen vanuit de omgeving waarneemt. En wat je ziet is dat onder invloed van alcohol die controlemechanismen vanuit de voorhersenen... eigenlijk minder actief worden, minder goed functioneren. Dat het eh, beloningscentrum hyperactief wordt... zodat aan allerlei eh, nou ja, dingen die in de omgeving gebeuren... overmatig veel waarde wordt toegekend. En die amandelkern die ook wat verhoogd actief raakt afgesteld... Waardoor mensen dingen bijvoorbeeld in een drukke kroeg, je stoot tegen iemand aan, al snel als bedreigend worden ervaren. Sneller dan wanneer iemand niet onder invloed van alcohol zou zijn. Nou, de, de, de balans tussen die verschillende hersengebieden, die staat voor een deel onder controle van genetische eigenschappen. En genetische eigenschappen bepalen dus als het ware de uitgangsbalans in die hersengebieden. En bij de een wordt het ene gebiedje wat meer beïnvloed... en bij de andere het andere gebied. En dat maakt het verschil tussen een kwaaie en een, en een uh, niet-kwaaie dronk? Juist. Dus mensen die een genetisch risico hebben... waarbij die amygdala al wat hyperactief is... en de prefrontale cortex prefrontale die voorhersenen wat minder goed functioneren... als die dan ook nog eens alcohol gaan gebruiken... dan slaat het juist bij die mensen het wat sneller uit het lood... dat die sneller agressief zullen worden. Is er dan iets te ontwerpen waardoor iemand met een kwaaie dronk... een vrolijke dronk kan krijgen? Nou, Dan zou je eigenlijk in die balans tussen die verschillende hersengebieden... moeten gaan ingrijpen... Um, daar is voor zover ik weet eigenlijk nog niet echt een goed medicijn in bedacht wat uh, een kwaaie dronk zou kunnen voorkomen. Maar je kan je wel voorstellen dat je als je de neurotransmitters die in die verschillende hersengebieden actief zijn zou kunnen beïnvloeden. Of dat je door uh, psychologische behandeling en bijvoorbeeld de controle over gedrag zou kunnen versterken. Dat je misschien mensen wat weerbaarder kan maken tegen die effecten van alcohol. Een mooie antwoord. Dank u wel, Arnst Schellekens. En uh, hopen dat iedereen zich een beetje inhoudt met het uh, drinken. Dan heb je er ook geen last van. Dank u wel. En een mooie kerst dan. Hè? Ja. Als u ook een vraag heeft waar u mee rondloopt... labyrintradio@vpro.nl en geen vraag is ons te gek. Het is intussen flink gezellig aan het worden hier in de studio. De tafel is gedekt, we hebben pasta, we hebben de lichten gedimd... we hebben al een gezonde dosis banaan binnen... met uh, stemmingsverhogende tryptofaan. Nu even denken aan onze... Gezondheid Ook heel belangrijk. Laten we beginnen met zout. Want we eten met z'n allen veel te veel zout. De Zeeuwse schaal- en schelpdierhandelaar Jan Kees van der Ent... heeft een oplossing daarop gevonden. Hij maakt aqua divina, oftewel goddelijk water. Met dit gastronomisch zeesap, zoals hij het zelf noemt... kun je het zoutgehalte in je gerechten aanzienlijk terugbrengen. We lopen nu naar de richting de oosterschelde. We zijn hier, hier achter de dijk, dus ook direct achter het bedrijf... ligt de Oosterschelde. Dan zien we de plek waar jij je enorm geïnspireerd raakt... Ja. om nieuwe dingen te bedenken, zoals Aquadivina. Ja, inderdaad. Dat is uh, echt wel geboren hier zo uh, vanuit uh, de strijk. Uh, als je geboren is bent, dan uh, moet je wel eerst uh, jezelf bewust worden van... Uh, ja, waar. Uh, wat hebben wij nou voor moos hier? Allemaal voor het oprapen in principe. En uh, een daarvan is, uh, is het water hier. zo. Dus uh, wat dan nu uh, het uh, aqua divina heet. Ja. Maar goed, nou woonden hier heel veel mensen aan de Oosterschelde. En ik geloof niet dat iemand op het idee is gekomen van... ik ga daar een soort zuiversap van maken om mee te koken. Uh, nee, tot op heden is dat uh, niet gebeurd. Uh, het is zo normaal dat hier zo oostscheldewater is waar alles in leeft, groeit en bloeit. En dat de uh, Zeeuwse mosselen, zegt men altijd, de beste mosselen van uh, Europa zijn qua smaak en uh, structuur. En je hoort dan verhalen over, uh, over paarden die uh, genezen met de benen hier zo in de Oostschelde. Ja, dat is niet zomaar blijkbaar. En dan ga je eens kijken wat is nou... Uh, uh, het verschil tussen water uit de Oosterschelde... of de gewone Noordzee of Middellandse zee. En dan kom je tot de ontdekking dat er uh, in het Oosterschelde... behoorlijk wat meer mineralen aanwezig zijn. De Oosterschelde is eigenlijk de enige landtong in Europa... die twee keer per dag droogvalt. Dus je hebt altijd aanvoer van uh, nieuw water. En dat nieuwe water dat komt over de droogvallende slikplaten. En daarmee wordt er weer... Uh, de mineralen die in de slik eigenlijk zitten, die worden weer geactiveerd. Die worden weer vermengd met het water. Zo ook de algen. Dus je hebt algengroei, mineralenmengsels. En dat maakt het juist nou zo uniek. Nou is het, wel het gekke natuurlijk dat als je ermee koopt, dan betekent dat dat je minder zout gebruikt. Hoe zit dat precies? Gewoon zout is opgebouwd uit natrium en chloride. Maar dit product, daar zitten andere mineralen in, zoals... Broomchloride, eh, magnesiumchloride. De zoutheid, dus de zoutheidsgraad, wordt hier opgebouwd uit andere mineralen dan alleen uit natrium en chloor. Dus als je al begint met het gebruik van dit water, ben je al sowieso een 10% reduceer je al je nee, natrium-chloorverhouding. En eh, doordat je ook nog eens meer smaak krijgt, reduceer je ook nog eens een keer je totale gebruik in zout. Dus we lopen nu even richting de dijk. En als we daar boven zijn, dan zien we de Oosterschelde. Kookt u zelf al wel eens met zeewater of zo? Ik probeer steeds, ik denk van, je hebt toch wel een slag gemaakt in je hoofd. Om ermee te gaan koken. Ja, wat er hier zo altijd traditie is. Al je kookt gewoon bepaalde schelden, die kookt gewoon in zeewater. Garnalen is ook bekend, die worden altijd al in zeewater gekookt. En waarom Aquadivina? want wat is dan toch nog de meerwaarde? Want op zich zou ik zeggen, dan kun je ook gewoon uit de Oostschelden, dat is toch water zat. Tanks vol en hop, aan de markt op. Jazeker, je kunt uh, een emmertje uit de halen of waar dan ook zeewater. Alleen uh, wat wij dan hier zo doen, is het voedsel veilig maken. Je bent dus uh, verzekerd dat het onder controle staat, dat het bekeken is, dat het veilig is. En dat de kwaliteit altijd geharandeerd is. Dan kunnen we hier niet over de sloot. We kunnen hier niet over de sloot. Dus dat gaat hem niet worden om even op de dijk te kijken. Uh, nee. Dus we lopen nu even uh, richting uh, de opslag. Knalblauwe vaten, dat is wel heel toepasselijk. Knalblauwe vaten, ja, het is echt uh, aquablauw zijn ze. Uh, hier in deze aparte ruimte uh, komen we uh, binnen... Ook weer door een, uh, nog een extra een, een grove filter, want je weet nooit wat er onderweg nog eens uh, zou kunnen gebeuren. Hoeveel filters zitten er in totaal wel niet tussen? Uh, ik dacht vijf of zes stappen. Een vijf, zes stappen filter. Je zou kunnen zeggen, kun je dat nou niet in één keer? En, uh, blijkt toch niet haalbaar te zijn. Uh, dat gaat ten koste van de smaak. Maar is het helemaal, kun je helemaal zeggen, zou het eruit, Aqua Divina erin? Op wat voor schaal zou je het kunnen vervangen? Je kunt het uh, ja, voor heel veel dingen vervangen, maar uiteraard niet voor alles. Uh, je, moet, je moet wel echt denken aan uh, producten waar ook vocht met de pas komt. Dus echte droge producten, dat wordt wat moeilijker. Maar uh, ja, het is wel uh, breed inzetbaar. Ja, zeker wel. Want ook een sterrenchef die uh, werkt dan met de Aqua Divina. Ja, we hebben uh, hier zo in de, de regio een aantal goede sterrenrestaurants. En die, uh, de meesten werken uh, dagelijks met Aqua Divina. Maar uh, we hebben ook nog een flesje wat wordt gebruikt uh, voor, door de juicht uh, voor acne. Een paar keer per dag sproeien uh, je gezicht in uh, met, met dat zeewater. En, uh, hier in de regio hebben we daar grete halftrek van. Dat ja. yes, is waar. Yes, echt waar. Dat ja, is echt waar, zeker wel. Dan Kees van der Ent, ontdekker en ontwikkelaar van het gastronomisch zeesap Aqua Divina. In gesprek met Annemieke Smit, die intussen naast mij komkommers staat te snijden. En ik zie ook al een uh, spuitbusje met het goddelijk water uh, naast mij. Ja. Wat, wat gaan we doen? Nou, ik dacht. Dus ik weet niet wat jullie denken, maar ik dacht, ik vertel mij wat. Alles gaat naar vis maken, natuurlijk, als je scheldenwater op je eten spuit. Ja, een slok zeewater. Dat was mijn angst ook. Dus dit is nou ook nog een keer geconcentreerd. Dus ik zal het er even. Opspuiten. Ja. Oh, ik ga er eentje in Ja, dan moet je, met... je eens even proeven ja. of het nou ook naar vis smaakt. Oké. Okay. Iedereen een stukje dankjewel. komkommer. Ja, daarom had ik komkommer gedaan. Dat is lekker neutraal? Ja, dankjewel. Ik vind het niet naar vis maken. Ik vind het ook niet naar vis maken. Nee. Nee. geen zeewater geproefd. Nee, ook niet. Ja. Nou zullen gasten niet meteen last krijgen van een overdosis zout op een korte termijn... maar er liggen natuurlijk wel andere gevaren op de loer, zoals salmonella bijvoorbeeld. Recent nog in het nieuws door de besmette gerookte salm van de firma Foppen. Zo'n 1100 mensen werden ziek en vier, misschien wel vijf mensen zijn overleden aan de gevolgen van de besmetting. Kenmerkend is dat de meeste mensen drie tot veertien dagen in het ziekenhuis uh, hebben gelegen. Meestal met zwaaiende sirenes zijn opgehaald van huis. Ja, dan is het paniek. Rijkel Beumer, welkom. U bent voedingsmiddellentechnoloog aan de Universiteit van Wageningen. Uh, we hebben het over salmonella, maar er zijn natuurlijk nog heel veel meer uh, beestjes die op de loer liggen. Zeker rond uh, de, de kerstdagen. Als we meer eten, lopen we ook meer risico. Het begint eigenlijk al bij het pinnen hè, voor de kerstinkopen. Uh, wat kan je daarbij allemaal aan je, aan je ja, vingers krijgen? Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het is altijd uh, iets wat journalisten graag doen. En, uh... Andere mensen die ons graag bang willen maken voor uh, onze beste vriendjes, de bacteriën. Maar het op zijn pin... ook onze vriendjes. Ja, het zijn onze vriendjes. En bij onze normale vriendjes daar zitten ook wel eens een paar uh, vervelende mensen. En ook wel eens een keer een paar mensen waar je misschien wel een beetje ziek van wordt. Kijk, als je ziek wordt van micro-organismen, dan moet er een echte ziekteverwekker zijn. En op pinautomaten en op alle dingen die je met de hand aanraakt. Daar zitten eigenlijk voornamelijk bacteriën op die op je eigen lichaam zitten. En daar zitten doorgaans geen ziekteverwekkers bij. Met een enkele uitzondering. Dat kan een Staphylococcus aureus zijn. Maar dat is een micro-organisme... wat heel specifiek in eiwitrijk materiaal... zonder concurrerende micro-organismen moet groeien. Daar kan die een toxine, een giststof in produceren. En dan word je ziek van. Maar daarbuiten, daar zit hij er gewoon... En er zijn er altijd weer mensen die dan deurknoppen, wc-brillen... toetsenborden en handys onderzoeken. En zeggen, oh, er zitten wel duizend bacteriën op. Maar dat is gewoon belachelijk. Want zoals wij hier zitten te praten... <korten> komt er steeds een beetje spuug uit je mond, uit alle gaten van je kleren. Daar vliegen de huidschillifers uit. Met tienduizenden bacteriën uh, vliegt dat eruit. En dat ademen we allemaal van elkaar in. En er zegt niemand wat van. En dat is ook eigenlijk heel normaal. En dus daar krijg je er ook niet zoveel van. En je krijg wordt er je ook, ook weerbaar van. van. U heeft een mooi uh, boek geschreven. Uh, samen met uh, Florine Boucher. Uh, de dood in de pot. 60 lekkere recepten onder de loep. Dat zijn uh, prima recepten. Maar daarbij staat ook wat je per recept. ...eventueel zou kunnen oplopen of wie er nog meer wonen in, uh, in de maaltijd. Ja, dat staat erin, maar er staat altijd een goede oplossing bij van wat je moet doen. Dat, om, uh, om, te dat, om te voorkomen dat je, er dat ziek je, van je daar wordt. inderdaad ziek van wordt. En uh, Dan moet je altijd een beetje opletten op, op uh, de groep van de jopies. Dat zijn de erg jonge mensen, de erg oude mensen, de zwangeren... ...en uh, de mensen die iets met hun afweersysteem hebben. Maar Die worden er uh, altijd wat gauw ziek van dan anderen. En uh, ja, die moet je dan eigenlijk waarschuwen als je voornamelijk uh, rauwe producten serveert. De salmonella, wat, uh, wat is dit eigenlijk voor beestje? En was dit een gewone standaard salmonella bij FOP of was het nog een extra agressieve variant? Nou, de salmonella is, uh, is een redelijk normaal micro-organisme. In de meeste gevallen heb je er vrij veel cellen van nodig voordat je daar uh, ziek van wordt. Zo'n 100.000 of meer moet je er binnen krijgen? Wil je daar ziek van worden? De combinatie van uh, zalm en salmonella is eigenlijk heel erg ongebruikelijk. De zalm, daar uh, verwacht je eerder een andere ziekteverwekkende bacterie op, de listeria of zo. Dat is ook wel een beetje nadeel. Op zich is het wel grappig dat degene die de salmonella ontdekt heeft, of eigenlijk niet ontdekt heeft, die hem zijn naam heeft gegeven, dat was uh, dokter Semmen. En uh, ja, de hele visindustrie die uh, sprong toen overeind. Want uh, er werd de salmonella genoemd. En iedereen zou dat relateren aan zalm. maar Dat is helemaal niet waar. Want die komt hier eigenlijk niet op voor. Die salmonella die komt niet in zeewater voor. En eigenlijk ook nooit in de kweeksalm die wij hebben. Die is er ingekomen in het bedrijf. Voppen uh, zelf zegt uh, waarschijnlijk door een besmette mug, dat kan. Maar het kan natuurlijk ook door uh, een arbeider zijn die uh, besmet is geweest of niet netjes heeft gewerkt. Het, uh, zijn handjes niet gewassen. Zijn handjes niet heeft gewassen en zo. Kip, laten we het over kip hebben. Um, dat is de voornaamste bron van uh, voedselvergiftigingen wereldwijd nog steeds. keer, klopt dat? Ja, dat denk ik wel. Er zit uh, salmonella op, en er zit clostridium op... en er zit bacillus op en listeria... en er zit uh, heel belangrijk campylobacter op. En dat is een grappig micro-organisme. Die is vrij... Agressief, met uh, ongeveer 10, 20 cellen kan je daar al ziek van worden. Dus zodra je een rauwe kip aanraakt die besmet is... en in Nederland zijn ongeveer 40% van de kippen besmet met ja, en je likt per ongeluk je vingers af... dan heb je eigenlijk al genoeg van die uh, bacteriën binnen om daar ziek van te worden. Dus dat vereist in de keuken eigenlijk een, uh, een goede hygiëne. Daar moet je netjes mee werken. Net als elk materiaal wat rauw is. De kip is natuurlijk ook rauw en besmet met ziekteverwekkers. Andere producten zijn wat minder besmet. Dus zodra je dat binnenkrijgt of koopt, dan, uh, ja, dan moet je dat netjes vervoeren. En als je daarmee gaat werken, dan moet je zorgen dat je een grote snijplank hebt... waar je hem oplegt en waar uh, je dan de handelingen gaat verrichten die nodig zijn in kleine stukjes snijden of zo, dan braden. Moet het zo... een plastic of een hout uh, snijplank zijn? Of ja, maakt dat niet uit? Dat maakt ni tegenwoordig niks meer uit. Er is veel onderzoek naar gedaan. Het is wel grappig, een uh, plastic snijplank die is uh, vrij glad. En uh, daar zitten de micro-organismen aan de bovenkant. Dat is makkelijk schoon te maken. En dan kan je ze echt behoorlijk schoon krijgen, dan is die geen gevaar meer voor met anders. houten snijplank, daar dringen de micro-organismen in de poriën. En die kunnen eigenlijk ook geen contact meer maken met het product. Dus het maakt niet zo gek veel uit. Waar je wel voor moet zorgen, is dat als je rijk genoeg bent, dat je meerdere snijplanken hebt. Dus één voor rauw vlees en één voor brood en één voor gekookte spullen. En heb je dat niet, heb je maar één snijplank... zodra je hem dan gebruikt hebt voor rauwe spullen... wassen met warm water en zeep en dan kan je erop verder gaan. Met speciale het... zeep? Desinfecteren we zeep? Nee, of nee, gewoon nee, we uh, van desinfecteren we de zeep. Dat wil de industrie je graag laten geloven dat dat veel oh, beter... Maar dat helpt weer. allemaal niet. Dat helpt echt niet. Er is, daar hebben we heel veel onderzoek naar gedaan. En uh, zeert het ongenoegen van bijvoorbeeld Procter en Campbell, Maar uh, het helpt niet. Dus, en, uh, en het sponsje, want dat lijkt me ook een enorme bron van, uh, van infecties... dat mensen ja, dat sponsje een keer mensen, opnieuw gebruiken. Dat denken mensen ook. De vaardoek en zo, die je gebruikt en zo. Maar ja, dat zijn dingen die je niet opeet of aflikt of waar je water uitzuigt en zo. Dus je moet die micro-organismen eerst binnenkrijgen om daar ziek van te worden. Als dat te langs ligt op het aanrecht, ja, dan gaat het wel stinken en dan wil je dat wel opruimen. Maar echt gevaarlijk is dat niet. Wel als je met zo'n sponsje over een snijplank heen gaat en zo, dan besmet je dat weer. Maar als je daar gewoon ergens in een hoekje wat ligt te stinken en zo, dan moet je niet zoveel van aantrekken. Waar uh... gaat het meestal mis? Want uh, we leven in een heel veilig land. Het is hier niet Nepal of zoiets. Dus, dus nou, het gaat nog best vaak goed. Ik, uh, ik denk dat het heel veel misgaat omdat. Uh, wij altijd gekke dingen willen. We hebben twee dingen nodig om ziek te worden van je eten. Er moet eerst de besmetting zijn. Nou, ik heb net al gezegd dat uh, alle rauwe producten... die kunnen besmet zijn met uh, ziekteverwekkers. De een meer dan de ander. En daar kan je eigenlijk niks aan doen. Je kan het heel netjes proberen te kweken. Maar hoe netjes je dat ook doet, er kan altijd wel een pathogeen bijkomen. Als het buiten geteeld wordt, kan er een vogel overvliegen die erop poept. Er komt rioolwater in de zee, dus mosselen en, en oesters die kunnen besmet zijn. Dus zodra je dat rauw gaat eten, ja, dan loop je een kans dat je daar ziek van wordt. Dus de tweede stap is eigenlijk om te zorgen dat... Je zorgt dat wanneer iets binnenkomt in je keuken... dat je dat niet uit laat groeien, dat het er nog meer zijn. Voor elk micro-organisme geldt eigenlijk een dosis-responsrelatie. Je moet een zeker aantal binnenkrijgen om er ziek van te worden. Net gezegd salmonella, meer dan 100.000. Maar Campylobacter dus, met een paar, tien, paar tientallen, dan kan je daar al ziek van worden. Dus als je iets gekocht hebt in de koelkast... En zorgen dat het niet meer kan worden. Daarna ga je het verder verwerken. En als je dat goed verhit, dan gaan alle vegetatieve cellen... dat zijn cellen die geen sporen kunnen vormen, die gaan dood. En daar kan je ook niet muziek van worden. Dan die wil je die dat... koelkast die u noemt, die staat vaak niet koud genoeg. Ja, als ik klopt. Het, uh, die gaat heel vaak open. Die wordt uh, rond de kerst natuurlijk helemaal afgeladen vol. En dan doet hij niet meer zo goed. Dan is uh, dus de temperatuur vaak te hoog. Vaak koop je van tevoren al spullen bij de kerst. Want een, een te volle koelkast die koelt niet meer goed. Nee, die koelt niet goed. Er is ook geen luchtcirculatie. De lucht staat stil. Er is een enorm temp temperatuurverschil tussen boven en onder. En wat in de deur staat. En dan halen we die dingen uit natuurlijk die uh, s'morgens of middags op tafel staan. We hebben ook wel onderzoek naar gedaan naar het tafelleven van uh, verschillende producten. Want ja, dan zitten de kinderen aan die uh, met de vinger in de chempot gaan of ergens anders aan zitten. Plakjes vlees worden met de vinger uh, aangepakt waardoor je weer uh, micro-organismen erop brengt. En, uh, en schouwtjes ja, met kerstkrantjes, dat is natuurlijk ook waar, waar dan het hele bedrijf doorheen komt. Ja, ik doe het niet. Ja, pindatjes in het café bijvoorbeeld. Dus pindatjes, ja. Café. Daar, is, daar is wel onderzoek naar gedaan dat daar uh, mensen die hun handen slecht wassen, dat daar uh, inderdaad sporen uit urine, dat die op de pinda's zitten en zo. Dat, uh, en er is ook onderzoek gedaan naar dubbel dip, en mensen die uh, iets ja, afbijten en daar, daar vind je inderdaad mondbacteriën erin. Maar ja, wat ik net al zei, wat maakt dat nou uit als je met een groep mensen zit en je hebt elkaar spuug, ha, adem je ook. Voor een deel in. Dat, uh, daar, dat bent gebeurt u niet, elke uh, dag. Ja, als je daar echt over gaat praten, dan vind je dat vies, maar het gebeurt wel elke dag. Dan, uh, dan moet je overal een schermpje tussen zetten en zo, en uh, allemaal een wit maskertje voor en dan ademhalen. Heeft u het, ook een soort fascinatie voor, voor, de, voor de beestjes? Misschien zelfs bewondering? Ja, ik vind sommige beestjes wel, uh, wel erg knap. En, uh, een van mijn lievelingen is wel de Listeria. Dat is een beestje wat zich goed kan uh, handhaven in. Uh, ja, in bedrijven waar slecht schoongemaakt wordt. En daar, uh, daar kan hij in allerlei vreselijke hoekjes zitten. En uh, ja, daar groeit hij. En hij is vooral zo grappig, omdat hij. Uh ook bij koelkasttemperatuur kan groeien. Dus wat iedereen eigenlijk doet in de beschavende wereld... de fabrikanten die beginnen daarmee, die zeggen dat de consument dat wilde... die iets zo lang mogelijk wil bewaren. Nou, volgens mij wil je eigenlijk alles zo vers mogelijk hebben. Je wil niet vleeswaren kopen die al vier of zes weken oud zijn en zo... of die je zo lang kan bewaren. Maar ja, als je vleeswaren gaat snijden op een machine die slecht schoongemaakt is... waar zo'n listeria in zit, dan kan op een van die plakjes... daar kan wel een listeria bacterie terechtkomen. Nou, dan bewaar je dat... In de tussenopslag bij, uh, bij de supermarkt of in je eigen koelkast. Enkele weken voordat je hem gaat nuttigen... dan is die ene bacterie uitgegroeid tot uit een paar miljoen. Ja, en dan zijn dat is dat genoeg om, uh, om mensen ziek te worden. Een heel mooi voorbeeld is een paar jaar geleden in Canada gebeurd... waar uh, een van die uh, vleeswarenbedrijven prachtige nieuwe machine had gekocht. En die kwamen er na twee jaar achter dat hun product besmet was met listeria. Dat heeft in totaal 25 doden gekost. En wat bleek dat de mensen in het bedrijf niet wisten... dat de machine ook uit elkaar kon. Dat je hem daar van binnen schoon kon maken. en zo. Oh, dat lijkt het me is, een, een, een pijnlijke missie, Maar al met al... Um, de tip is iets goed verhitten. Dan heb je nog kaas. Want, want de, de kaasliefhebber heeft iets geks. Alle tekenen normaal dat iets bedorven is. Het stinkt, het loopt uit, het heeft een gekke kleur. Die ja. zijn voor de kaasliefhebber juist positief. Ja, en toch dan, word je er niet ziek van, toch? Dan wordt het erg lekker van, ja. Ja. En, uh, daar is, uh, nou precies weet ik niet meer wanneer, ik denk ergens in de jaren 70 of zo is dat, uh, is dat gebeurd. Toen is er onderzoek gedaan naar de schimmels in Kaas. Toen werd ook uh, een schimmelziekte bekend waar kalkoenen in uh, Engeland dood van gingen. De Turkey X disease. We wisten niet welke ziekte het was, dus vandaar uh, de onbekende kalkoenenziekte. En uh, toen bleek dat dat... Uh, beschimmelde pinda's waren, of pinda's resten, die, die daar werden gebruikt. En er werd een toxine, een gifstof, ingevonden. En toen werd iedereen wakker van, ja, we maken ook schimmelkaas. En zou dat ook wel goed zijn? Nu worden tegenwoordig alle schimmels die daarvoor gebruikt worden... om eh, roquefort of om briet te maken... die worden gescreend op hun mogelijkheid voor toxineproductie. En als ze dat niet kunnen produceren... dan krijgen ze een zogenaamde grasstatus. En dat is... Afgekort, of de afkorting voor. Uh, generally regarded as safe. Nu wordt door de FDA in Amerika afgegeven. Dus nu zijn schimmelkazen. eigenlijk. Uh, ja, veilig. veilig. En als het misgaat en, en je hebt last van de maag. dan schijnt cola altijd heel goed te helpen. Ja, dat moet je niet geloven. Dat, nee? uh, daar hebben oh. we ook onderzoek naar gedaan. Dat uh, we hebben. Uh, Drie verschillende soorten cola onderzocht. De echte en de Pepsi en de Hershey cola. En we hebben dat in de light variant gedaan en in de gewone volle variant. En wat blijkt dan? Als je daar micro-organismen in stopt, dan blijkt die in de light variant blijken ze dood te gaan. Dat vinden ze niet erg lekker. In de volle variant blijven ze gewoon overleven. En... Dat is natuurlijk uh, geen goede proef, want je moet natuurlijk uh, de cola ook mengen met eten. En zodra je de eten bij doet, ja, dan krijg je een bescherming van die micro-organismen en heeft die cola geen effect meer. En dan komt het er eigenlijk op neer dat je ongeveer tienmaal meer cola moet drinken in de light versie dan je eet. En dan kan het de micro-organismen op niveau houden. Maar volgens mij word je dan ziek van de cola. Ja, dan word je weer ziek van de cola. Het gaat ook altijd mis. Rijkel Beumer, dank u wel. Ik wens u een... Uh... Veilig en toch ook smakelijk kerstiné. Voedingsmiddelentechnoloog verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen kunt u vinden via de website w24.nl. Reacties op de uitzending zijn altijd welkom via Radio@vpro.nl. Volgende week is er geen labyrint, want dan hebben we een gesprek met mar een marathongesprek maar liefst met de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Ik probeer intussen een fles champagne open te. Worstelen. Dat hoort er ook bij natuurlijk, eh, jongens. 6 januari 2013, dan zijn we er weer. Ik wens u een uh, buitengewoon vrolijk kerstfeest... en een zeer veilige en gezellige jaarwisseling. En we eindigen met een kerstliedje van The Weavers. Waarom ook niet? We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. And a happy new year. Alsjeblieft, proost. Dank u wel. Ja, nou. Proost op uw uh, gezondheid. Dank je wel. Tot Ja, rest, nou, nou, uh, ja, dames en Ja, vrolijk En uh, alles goed doorbakken. Ja. Het Radio 1-Jaaronderzicht. Rond half negen aan de stationsweg in Haren. Het was zo eng allemaal.